Van twee uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. Irak heeft 36 IS-strijders opgehangen voor de massaslachting van twee jaar geleden op een voormalige Amerikaanse basis. De strijders van de terreurbeweging schoten toen ruim 1700 recruten van het Iraakse leger dood. De Iraakse president zei vorige maand dat hij de executies van terreurverdachten wilde versnellen. De Turkse president Erdogan zegt dat de zelfmoordaanslag gisteravond waarschijnlijk het werk was van Islamitische staat. De aanslag werd gepleegd tijdens een Koerdische bruiloft in de buurt van de grens met Syrië. Zeker 50 mensen kwamen om het leven, bijna 100 mensen raakten gewond. De kans is groot dat Ruud Gillet de komende dagen wordt gepresenteerd als assistent bondscoach bij het Nederlands Elftal. Hij volgt dan Dick Advocaat op, die sinds mei assistent was. Advocaat vertrok deze week naar het Turkse Venerbatje, waar hij als trainer aan de slag gaat. In een huis in Winschoten in Groningen is een bejaarde man doodgevonden. De politie denkt dat hij door geweld om het leven is gekomen. Volgens RTV Noord is het een man van 82 die alleen woonde. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en gaat ook buurtbewoners ondervragen. De politie heeft in echt bij Roermond een groep Roemenen opgepakt... voor het kraken van koffieautomaten. Het zijn drie mannen, een vrouw en twee kinderen. Gisteravond werden bij een tankstation in Breukelen de koffieautomaten gekraakt. Kort daarop reed een auto met Engels kenteken weg. De politie vond de auto met Roemenen vannacht bij een tankstation langs de A2. Er lag veel muntgeld in de auto. En dan nog het weer. Het is flink bewolkt en er vallen enkele buien met lokaal kans op onweer. In de loop van de middag wat minder buien. Het is een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en buien bij maximaal 22 graden. Vanaf dinsdag volop zomerweer. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden. Dit was het ZFM. E verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij de werkzaamheden bij knooppunt Diemen 9 kilometer... met een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch bij Utrecht 4 kilometer. Dat kost je zo'n 10 minuten. En de brug over het zijkanaal C in de A9 Amstelveen-Alkmaar... die staat even open, zorgt in beide richtingen voor 4 kilometer file. Richting Alkmaar is de vertraging een kwartier... en richting Amstelveen 10 minuten. En op de N230 Maarsen richting Utrecht...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM Zierfm. Met nu Zandvoort op zondag je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 Kan dan wel uh, koud geweest zijn uh, gisteren voor Albert Jan. Maar zijn hoofd die gloeit helemaal. Ja, ja, ja, ja. ja. Yo, de ziel van Justin Bebe, Bieber en uh, Meteor Laser en Cold Water. De levert ritme van Zandvoort ook op tv. Ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45. ZFM. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. 24 uur per dag ZFM TV. Met natuurlijk het radiogeluid van CFM op de achtergrond. Zo dadelijk naar het circuitpark Zalvoort, naar Willem van Dinssen. Hij vertrok vanmorgen alweer vroeg naar het circuit. Ja, dat was heel vroeg. En uh, hij heeft voor ons uh, alle races die vandaag al plaatsgevonden hebben gevolgd. En natuurlijk nog het nieuws over de racedag van gisteren. Je hoort het zo dadelijk van Willem van Dezen vanaf het circuitpark Zalvoort. Maar is Pargo! Just as gescoord, waaronder head up to the sky, de plaat die we gisteren draaiden bij Sofort op zaterdag, en deze staat natuurlijk It's ook op de plaat, dat lijstje, je de, de One Nights Affair. ZFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, voor de eerste maal vanmiddag schakelen we live over naar het Park Zandvoort. Willem van deze is het hele weekend bij de Sofort Masters. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, vanaf uh, Circuit Park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 dat was de safety car, maar vader is het toch op gaan knappen. Lekker zonnetje erbij. En uh, ja, een van de hoofdracers uh, van het weekend: dat ADAC GT Masters race. Die vertrok ook uh, ongeveer iets meer dan een uur geleden onder een uh, lekker zonnetje. Nou, uh, mooie race is altijd uh, die ADAC GT. Met een verplichte pitstop na 25 minuten uh, tussen de 25e en 35e minuut die ieder team een pitstop te maken... ...om een rijder te wisselen. Nu wilde het geval dat het na ongeveer een kwartier... ...dat er toch nog een uh, buitje viel... ...en de baan uh, toch uh, nat genoeg werd... Uh, ...voor een hoogteentje op te beslissen... Om, uh,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 veel uh, landen wordt die uitgezonden op televisie. Ja, en daar uh, moet allemaal rekening mee gehouden worden. Dus hij gaat exact om drie uur uh, gaat die, uh, beginnen. Die wordt ja. overigens ook in Nederland uitgezonden televisie live op RTL 7. Het komt daar van alle kalf en regen van de zon. Oké, okay, vanaf drie uur dus uh, die race live te volgen op tv bij RTL 7. En uiteraard ook uh, bij CFM. Wat straks komen we voor die race weer bij je terug. Willem. Dankjewel voor dit moment. Oké, okay, tot straks. Tot straks. Rocks, dat was Willem van deze vanaf Hetsing.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 an Englishman in New York En een hele goede middag. Hey hoor, ik twee eerst non-stop op je eigen lokale radio, CFM. Als eerste uh, Englishman in New York, de singer van Chris Cap. Gevolgd door deze uit de jaren negentig, Poller en doel was dat. En straight up, nou, als ik zo naar buiten kijk, het zonnetje schijnt heerlijk. Het, dat maar blijft het ook zo? Hoorde het nu van uh, Albert Jan met de veer?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 We look physical, love you like diamonds and pearls. We look upon them and tell them, dish! It's like, baby, tell your girl no reason. why you should feel good when mango season. Come, let me take a walk down by the beach, Class is in session, allow me to teach. And they the mango tree, me and me and me, come watch for the movie. Sweat art oh. oh. Sweater in And young let Back after all Water with the tree Depend the beach tall. People can't wait Fin the mango Start fall So I can mix up no with the dance hall Adapt with the girl Them balls the mango Time for you to get up, leave no Depend the microphone and kick up And me go tell you no no badness Make you no car up All the girl out the street Where you go up So give me the Young know, banana with the salvage And that how we try the train all day, Because so was so close When time this on. at it. Oh. Set a gun in your neck but off the all What a way the tree Them pan the beach grow tall People can't wait See the mango start fall So I can mix up now With the dance hall I'd have to make the girl Them ball sing And the little mango tree me.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 Herakles Almelo ontvangt Feyenoord. Feyenoord. En als Feyenoord uh, gaat winnen... dan uh, staan ze meteen weer bovenaan, hè, volgens mij. Dan komen ze ook heel dichtbij. Hè? Ja, dan komen ze heel dichtbij. We houden de wedstrijden vanmiddag voor je in de gaten... bij Zalfkort op zondag. We zeggen goeiemiddag en blijf lekker luisteren. We hebben nu Omi voor je en cheerleader. In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 Singer van Santana, joh, hold on. Nou, we zitten in een klein kwartiertje voor de start van de Masters of Formula 3. Dus we schakelen snel over naar het circuit, naar Willem van Denzen. CFM Race Radio, Pit Report. Report. Ja, Willem, want uh, gisteren hebben we een race gehad van uh, de Masters of Formula 3. Waarmee de startopstelling van vandaag uh, bepaald werd. Ja, dat uh, klopt helemaal. Gisteren gaan we een race overuit. 12e ronde voor uh, Formule 3 auto's. Uh, die bepaalt de startopstelling uh, van vandaag. Die race werd gewonnen uh, door de Zweed uh, Joel Eriksson met op de tweede plaats uh, Callum Ellis. Uh, dat is een uh, Engelsman. Uh, die rijdt voor het Nederlandse uh, Van Amersfoort uh, Racing Team. En op de derde plaats uh, vinden we terug de vriend Nico Kari. En dan op de vierde plaats is het uh, Alex Albon. Dat, die komt uit uh, Thailand.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 Nederlanders uh, helaas niet aanwezig in dit uh, masters uh, geweld. Andere jaren jaar is het wel uh, anders geweest. Uh, we hebben twee ma uh, drie maaltjes het Nederlandse winnaar gehad. Dat zijn Jos en Max Verstappen geweest en uh, Tom Coronel. Masters uh, de 26e keer alweer uh, dat het plaatsvindt... Uh,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 What he's looking for Freed from desire Mind and senses purified Freed from desire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 We houden natuurlijk de komende twee uur, uh, uiteraard uh, mochten er ontwikkelingen zijn tijdens de marathon, deze voor u in de gaten. Ja, in het uh, medailleklassement staan we op dit moment op P12. P12, ja, nou dan kan nog één gouden bij komen, dan zou we toch uh, in de top 10. Uh, weer de to top 10, dat zou nou, mooi zijn. Het zou mooi zijn. We houden het in de gaten morgen, of vanmorgen. Dus <laughs> <We laughs> zometeen ook weer uh, uiteraard uh, het circuitpark voort. De Formula 3, die gaat om uh, over vijf minuten van start daar op het circuit. En Willem van Es is uh, voor ons daarbij aanwezig. Alles over de...